We waren bezig met het feesten van de Heer en Sabbat hadden we besproken, een nieuwe maand, maanden. Sabbatsjaar, ja, peesag. Pesach, en Bikurim. En we gaan nu kijken naar de overtelling. Leer ons onze dagen tellen, staat in psalm 90. Mozes dus zegt van leer ons al, zo al onze dagen tellen. En ik denk dat daar iets te maken heeft met, het, met de overtelling. Dus ingesteld op de sinie. Op de dag na de Sabbat, na de Pesach, dan start je met tellen. Zeven Sabbat te tellen. Op de vijfste dag is een feestdag voor het aangezegd van Jawe. Nou, die vijfste dag kent iedereen en is dan het Pinksterfeest. Spijs of aan Jawe. De vijfste is 23. De "Je moet vanaf de dag naar de Sabbat gaan tellen. Vanaf de dag dat u de schoof van het beweegoffer gebracht hebt, zeven volle weken zullen het zijn. Dus op zich zeg je van ja, dat is heel duidelijk hè. Maar dan zeggen we ja, welke Sabbat is dat dan? Waar je gaat tellen. Wij zeggen eigenlijk van het is de Sabbat na een Dus het is dan de zondag na een dan start je met tellen, en dan doe je dus die zeven volgende weken. Maar goed, tot de dag na de zevene sabbat moet u vijf dagen tellen en dan moet u de jaren een nieuw graanoffer brengen. En dat nieuwe graanoffer dat is dan van uh, ja, echt graan zeg maar, dat is en noem op. Terwijl het eerste was gerst. Dan moet je twee broden meenemen, bestemd voor een beweegoffer. Ze dus moeten dan van twee tiende even milder zijn, met zuurdeed gebakken in tegenstelling tot het andere. Het zijn de eerstlingen voor Yahweh, maar er komt wat bij. Met het brood zeven mannen, één jonge stier en twee rammen. Ze dus zijn een brandoffer voor Yahweh met het bijbehorende graanoffer en de bijbehorende plankoffers, Een vuuroffer, een aangename geur voor Yahweh. En dat is nog niet genoeg. Dan moet ook een gezond offer. Dat betekent waarom Yahweh wil dat we dus na dat tellen ook een gezond offer brengen. Dat is dan het eind, einde van de Moeten dus op de vijftigste dag, eerst een weegoffer en dan een zondoffer en dan een offer. De priester moet zich met het brood van de eerste en als beweegoffer voor het aardig zich bewegen met de twee landen. En ze zijn een heilige gave van Java bestemd voor de priester. En dus het is echt een gave voor de priester die het, het werkt en die eet daar dan van met zijn gezin. En op diezelfde dag, dat is dan de Pinksterdag, moet u een heilige samenkomst hebben. Geen enkel dienstdag mag het doen. Dus eeuwige verordening, alle woongebieden, alle generaties door en dat is de charlotte. Maar we zijn nog steeds bezig met de omertelling, dus ik ga nog even verder op die ondertelling. Dit is het woord dat Jaren geboden heeft, Ik zou de 16. Ieder moet ervan verzamelen naar wat hij eten kan. Het gaat over de mannen, hè, wat dus voor de eerste keer begint. In sommige vertaling staat omer, anderen andere vertalen staat gomer, maar het woord is een omer bedoeld. Een oom per hoofd naar het aantal van die personen, ieder moet het nemen voor hen die in zijn tent zijn. Dus de oomertelling wijst haar terug naar de, het manna wat ze gegeten hebben in de woestijn. Omdat elke dag lag er mannen daar voor de tent en moesten ze dus dat mannen helpen En voor ieder persoon moest er een oom, een bepaalde maat, moest er dus verzameld worden. En ze deden deze liedjes, ze verzamelden de een veel en de ander weinig. Ze mate het met de ogen, die veel had verzameld, had niets over, en hem die weinig had verzameld, ontbrak niets. Ieder had zoveel verzameld als hij eten kon. En dat gebeurde dus elke dag. En toen zei Mozes, je mag niks overlaten op de volgende dag, want dan bederft het. Deze niet, toch eigenwijs. Dus toch, ja, je weet nooit hè. Dus ja, het is niet goed, nee, het is niet goed te praten. Denk ik, ja, zou ik het beter doen? Ik weet dat ik het niet beter zou doen. Ik weet niet of ik zou zeggen van uh, ja oké, okay. ik wacht altijd noemen en dan ligt het weer. Ja, het is een hele uit. Ja, is net toch. Dus ja, dus, maar goed, degene die dat gedaan hadden, die worden afgestraft, want er zat het vol met wormen en het stonk. En nou ja, dat zal uh, enorm opgevallen zijn, boos was er erg boos over. Want het was natuurlijk toch een teken van ongeloof elke ochtend lag het daar en het verpand was, zodra de zon heet werd, smolt het weg. Op de zesde dag zijn er toch een aantal die gaan een dubbele hoeveelheid verzamelen. En het gekke is dat dus de leiders van de gemeenschap, die gaan het aan Mozes Nee, dan zijn ze toch ineens te zoveel en dat mocht dan mocht nog niets. Ze moesten eigenlijk dat voor heel uh, verpand. En dan zeggen: Mozes, nee dat klopt, zegt Mozes dan. Want ja, morgen is sabbat en dan is het er niet. Maar het verband is dat de leiders, dus eigenlijk, komen zeggen: van hé, hey, dat, dat kan niet. Dat is een raar iets, dat ze nou ineens dubbel, zal dat niet mocht. Het gaat wel goed. Ze verzamelen ja. twee keer zoveel. En de volgende dag is dat gewoon nog goed. Ze er zit geen vorm in, het stik niet. Het is, nou, het, het is zo geweldig, hè. Wat u bakken wilt, bak het. Kook wat u koken wilt. En laat alles wat er overdraagt voor uzelf liggen, om het tot de volgende week te bewaren. En dan blijft het gewoon goed. Zonder koelkasten, niks ervan. Ik liet het staan, het stond niet, er waren geen malen in. Psalm 90, vers 12. En dan zeggen we ons zo onze dagen tellen dat wij een wijsheid verkrijgen. Maar waar ging het dan om, denk ik? Ja, er de staat hier ook weer: geef ons heden ons dagelijks brood. Dus de Sjorie verwijst daar ook weer naartoe. Van ja, het gaat om ons dagelijks brood. Elke dag lag dat daar. En je moest elke dag eigenlijk afwachten: van, ja, ligt het er weer? En dat is 40 jaar zo doorgegaan. Wonderen om te gedenken met dat, uh, met dat mannen. Elke dag liggen brood, mannen uit de hemel. Elke dag. Dat is onvoorstelbaar. 40 jaar lang. En je kunt het nu vaststellen. voorstellen. Ik vind het heel normaal dat het zo dat elke dag, als je dit dus stapt, en dan kun je gewoon gratwerk. Hij verontmoedigt u. Hij liet u honger lijden en u liet u het mannen eten dat u niet kende. En ook uw vaderen niet gekend hadden. Om u te laten weten dat de mens niet alleen van brood leeft. Maar dat de mens leeft van alles wat uit de mond van jaren komt. Ik vond dat zo mooi hè. Ik moet net al gezegd. Het heeft dus niet gesteund of zo of wat ook. Je zou het bijna zeggen Als het is zo leest. Het is rechtstreeks uit de mond van jaren gekomen. maar ik vond het wel een hele mooie gedachte eigenlijk. Nou ik heb het even uitgerekend. 14.565 dagen hebben ze mannen gegeten. Dan stopt mannen, want dan eet ze van de opbrengst van, van het kanaal. Wat je ook verzamelde, het staat er gewoon, iedereen heeft precies genoeg. Hè? Degene die veel verzamelde, had niet over. Degene die weinig verzamelde, had niet tekort. Dat is een wonder. Dat is ja. ook een wonder. Een paar mensen die dachten echt, ik verzamel zoveel meer over. Dan ben ik zeker ja. dat ik genoeg heb. Dat precies genoeg. Dus dat was, dat was ook een wonder. Bewaar je het, dan bedierf het. Er zaten er vormen in, staat er, her, malen. op de zesde dag van 2000 mannen 2080 keer, dan verdirf ik niet, op de zevende dag geen mannen, ook 2080 keer. Je kon het malen en stampen, staat er, je kon het koken en bakken in de olie, maar het smolt in de zon. Onbegrijpelijk. En je zou zeggen, als er dan een hinder bij komt, ja, dan smelt het juist Maar dat is alleen de zon, Het smolt alleen. Het is een en al wonder dat hele mannen, wit als koriander, er, smaakt als een honingkoek. En zag eruit als balsamhuis. Dat zal ja, een beetje witachtig zijn geweest, misschien ook een beetje plakkerig. En alle voedingsstoffen zaten erin, want ze aten alleen maar mannen. En ze zullen natuurlijk ook wel wat vlees gegeten hebben, denk ik, van hun kunst. Maar er zaten toch heel wat voedingsstoffen in. Eén kruik... Een boom bleef in de ark en dat bleef gewoon goed. He, dat stond niet, dat bedierf niet. Je kon het koken, je kon het bakken. Dus misschien als je het bakte was het een soort oliebol of zo. 40 of jaar mannen gegeven tot in Israël. je 9, vers 20, die zegt, uw goede geest hebt u gegeven om hen te onderwijzen. Uw mannen hebt u uw mond niet onthouden en water hebt u gegeven tegen hun dorst. En Psalm 78, vers 24, en die mannen op hun reden om te eten en gaf hun hemels koren. En dus die, die maakte er een soort koren van. Johannes 6, vers 31. Onze vader hebben mannen gegeten in de woestijn zoals geschreven is. Hij gaf hun het brood uit de hemel te eten. En dan verwijst natuurlijk naar hemel. En Johannes 6, vers 29. Uw vader heeft mannen gegeten in de woestijn en zij zijn gestorven. Dus het was niet zo dat dat mannen, zeg maar, dus, hun onsterfelijkheid gaven. Zo het uit de hemel kwam. In. Of dat het dus een speciale gave was waar allerlei wonderen mee gebeurden. Het was gewoon voedsel. En die mensen zijn gewoon gestorven op hun tijd. Dan is 6,58, dit is het brood dat uit de hemel neergedaald is. Niet zoals uw vader en mannen gegeten hebben en gestorven zijn. Wie dit brood Yeshua eet, zal een eeuwigheid leven. Dus mij vond het wel heel mooi dat hij die dus koppeling maakt met het mannen. En het, het wees dus ook weer heen naar het hemelse man, naar Yeshua zelf. Op waarin die oren heeft, dat hij horen wat de geest tegen de gemeente zegt, maar wie overwint, zal ik van het verborgen mannen te eten geven. Ik moeilijk is dat, hè? En ik zal hem een witte steen geven met een nieuwe naam opgeschreven, die niemand kent dan niemand ontvangt. Dus ook hier zeg maar van het verborgen mannen, en ik denk dat daar Yeshua mee bedoeld wordt. En die is nog steeds verborgen, het grootste deel van de Joden ook. En ik denk ook voor het grootste deel van de volken, omdat ze niet echt in de gaten hebben wie Yeshua werkelijk is. Dan wat ook bij de omertelling hoort, dat is speciale dagen met de omertelling. De omertelling die start na de Pesach. Voor de Pesach hebben ze trouwens vier namen. Pesach, gewoon als Pesach zoals wij dat kennen. Dan ook nog als Shag Hat Matzot, het Matzefeest. Zeman Zeroutenou, feest van onze vrijheid. En Shach Ha'aviv, het Lentefeest. En dan ligt het maar net aan. Ja, met wie je spreekt, zeg maar, wie die namen gebruikt. Dus de seculiere Jood zal snel zeggen van, ja, dat is feest van de vrijheid. Of het is lentefeest, lentefeest, zal het niet hebben over het massenfeest of over Pesach. Maar het veel meer aan de vrijheid en aan de lente gaan hangen. Dan hebben we ook nog die rouwperiode van het Joodse volk. Er zijn gedurende de omertelling behoorlijk wat dingen gebeurd in de geschiedenis. Er worden dus ook geen feesten gehouden tijdens deze ruilperiode. Ook geen kappersbezoek. De 26e Abib is er ook gedurende de omertelling. Is het Yom Hazikaron, denkingsdag. Dat gaat dus over eigenlijk net als ons, de dodenherdenking. De 27e Abib is het Yom HaShoah, gedenkingsdag van de Shoah. Nou, dat is wel bekend, denk ik. Gelukkig zijn er tijdens die periode ook nog wat feestdagen op op vijf jaar is het Jom Ha'asmoet, onafhankelijkheidsdag. Dat is dus de dag waarop Israël gesticht is. En dat is in onze jaartelling 14 mei 1948. Nou, daar hebben ze dus ook een gedenkdag van gemaakt, een feestdag. Dat is in de tweede eeuw van de jaartelling. stierven er duizenden leerlingen van Rabbi Akiva aan een besmettelijke ziekte. En dat stopte op de 33ste omer. En vandaar dat het een speciale dag is geworden: het Lachba Omer. Het is de enige dag tijdens de hele periode van de omertelling dat er dus bruiloften zijn en dat ze ook naar de kapper kunnen. En op 28 jaar, dat is dan de laatste dag van de omertelling, is het Yom Yerushalayim, Jeruzalemdag. Een grote feestdag waarin het gevierd wordt dat Jeruzalem één stad is geworden mee in 67. Het is eigenlijk het hele verhaal over de omertelling tot zover. Amen.